Kijk voor weer nieuws op lokalehoekrollen.nl Dankjewel Erik en tot zometeen. Ik heb begrepen dat we geen commercials hebben, dus we gaan snel beginnen. Woensdag is het zover. De grootste Motown hits aller tijden. Het legendarische label Motown bestaat dit jaar 60 jaar. En daarom presenteert Break de Week de Motown Top 60. Met hits van Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson and the Miracles. The Supremes and the Temptations. Luister dus...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 Let's get down to business. Maarten van den Hout. De Motown Top 60. Nummer 60. Ja, de bovenste helft van de lijst. We zijn uh, officieel begonnen met de bovenste helft van de Motown Top 60. Goedenavond, welkom. Welkom bij deze tweede special op rij van Breek de Week. 26 juni 2019, de woensdagavond. aan de goede kant van de week zit je. Het is 4 over 9. en welkom bij je nieuwe Break de Week. Ja, met zoals gezegd de Motown Top 60. Vorige week kreeg je al de nummers 60 tot en met 31. Nou Vanavond dus de nummers 30 tot en met de enige echte nummer 1. Het is, uh, het is een algemeen lijstje, dus uh, ja, maak je geen zorgen. Het is geen eigen pijplijstje, het is geen uh, natte nou, vinnen Nee, absoluut niet. Vorige week al uh, verteld wie de hofleveranciers uh, zijn van de lijst, maar ik kan me zo voorstellen dat je dat vergeten bent. Op nummer drie, Marvin Gaye. Hij staat er vaak in. Hij staat er maar liefst zes keer in. Zes keer genoteerd. De Supremes die je zojuist hoorde, die staan er zeven keer in. En uh, die krijg je, nou, na, na deze Baby Love krijg je ze nog maar één keertje. En ja... Hij staat er ongelooflijk uh, vaak in. Een kwart van de lijst is voor hem. Blinde Monique, ik zag hem niet aankomen, maar hij ook zeker niet. Stevie Wonder, hij staat er maar liefst 15 keer in, in deze lijst. Waarvan, waarvan we hem vorige week al uh, nou, 9 keer uh, tegenkwamen. En vanavond hoor je hem nog maar eens liefst 6 keer. Kijk: Oudste plaat uh, dit uur. Die komt uit 1959. Dat is ook meteen uh, de oudste plaat uit heel de lijst. En de nieuwste plaat die komt uit 1978. En we beginnen met, uh, of ja in ieder geval we beginnen, we zijn uh, al begonnen, maar we gaan door met nummer 29. En op nummer 29 staat meteen een hele opvallende verschijning. Het gaat hier om de enige succesvolle blanke Motown band. Hun naam is Rare Earth. Het is uh, geschreven door Smokey Robinson en, uh, en uh, ja, de eerste uitvoerende waren de Temptations, die Later komen we nog zo'n plaat tegen. Maar in dit geval gaat het om een cover die de lijst gehaald heeft. De eerste ja, en de succesvolste blanke motorband dus van uh, Motown. Ik ben er helemaal klaar voor, get ready! Voor de komende twee uur, de Moten Top 60, nummer 29, Rare Earth staat daar dus, get ready! Opvallende, heel opvallende groep dus uh, van Motown. Hun waren de enige succesvolle blanke mannenband. Ja, het was eigenlijk ook vooral rhythm en blues. Uh, ook wel een beetje, ja, vooral ja, rock, rocky, uh, yeah, ja, blues rock. Dat maakte zij. Maar ook zeker een uh, stukje soulfunk funk zat erin. En uitgebracht op Motown. Dus uh, terecht in de lijst. Natuurlijk, alles is uitgebracht op Motown. Motown had ook ja, verschillende ja, sublabels, om het zo maar even te noemen. Nou. Air Earth uh, is volgens mij ook nog uh, daarvoor naar uh, benoemd is dus een van die uh, platenmaatschappijtjes dan. Weer een afsplitsing daarvan. Weer een opvallende band, op nummer 28, vooral groot in Amerika, nummer 3 daar zelfs. The dispoed proof. Sometimes Pretend to be your friend. Smiling faces. Show no traces of the evil that lurks within. Smiling faces, smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, smiling faces tell lies, and I got. Oh uh -huh. Ja, een echte classic, maar in Nederland deed het helemaal niks, dit nummer. Laat staan deze band, Smiling Faces Sometimes in Amerika wel hoor, daar werd het uh, nummer 3 in de Billboard Hot 100, The Undisputed Truth en Smiling Faces Sometimes op uh, nummer 28 hier in uh, de Motown Top 60. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het volgende nummer, komt uit 1965, maar deed in Nederland ook helemaal niks. En de Top 40 die, uh, bestond al, kijk, heerlijk stukje sax uh, hier. Junior Walker, die hoor je hier op de sax, samen met zijn all-stars staat hier één keer in de lijst. Dat is op nummer 27, met de nummer, hoe heet het? Shakaan! Nummer 27 Junior Walker en de All-Stars. En Shotgun. Staan sta er een keertje in overigens. Uh, Geldt ook voor Undisputed uh, Truth Rare Earth. En ook voor de volgende band. Staat er maar één keer in. Ik heb het over de uh, Spinners. Bestaan uh, echt al heel lang. Sterker nog, bestaan nog steeds. Opgericht in 1954. Dus uh, Dat is eigenlijk 65 jaar geleden. Dus nog vijf jaar voordat Motown überhaupt werd opgericht. Werden ook wel de Detroit Spinners of de Motown Spinners genoemd. Het was alles om uh, verwarring te voorkomen met de Britse folkband, de Spinners. Nou, nog steeds actief dus. En uh, nou hebben verschillende hits op het naam staan. Uh, ik noem I'll Be Around. Could It Be I'm Falling in Love? Band Man. Working my way back to you. Cupid, I've loved you for a long time. Maar er is er maar eentje die ook echt daadwerkelijk op het Motown label is uitgebracht. En juist die heeft weer helemaal niks in Nederland gedaan. Maar groeide dan weer wel echt uit tot een absolute Motown klassieker. Op nummer 26 dus. De Spinners. And it's a shame.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 It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with them, your and you're like a child at play on a sunny day. but you play with her, and then you throw it away. Whoa. You won't appreciate the love we try to 1954, niet normaal. Sinds uh, dat jaar bestaat deze groep dus al. De Spinners en uh, It's a Shame, overigens uh, niet meer, uh, ja, nog wel bij elkaar, maar niet meer in uh, dezelfde uh, bezetting uiteraard. Dit Spinners, It's a Shame op nummer 26 in deze Motown Top 60. Je kunt ook laten weten via de Facebook, facebook.com slash hoe jij deze lijst beleeft. Doe dat! Dan komen wij uh, jou, al jouw uh, leuke berichtjes tegen. Zouden we die ook zomaar eens kunnen voorlezen uh, hier op de radio. Nummer 25 is voor Jimmy Ruffin, zijn enige notering in What Becomes of the Broken Hearted? As I walk this land of broken Nummer 25. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted. Ook dit weer werd uh, geen hit hier in, uh, in Nederland. Maar wel absoluut een, een Motown Classic. Uit uh, 1966 komt het. Sowieso dit uur van de 15 uh, liedjes, de nummers 30 tot en met 16... zijn er maar vier officieel een, uh, een hit geworden hier in Nederland. En je zou denken bij het volgende nummer... oh, maar dat zou dan toch wel een, uh, een hit geworden zijn. Nee, ook deze niet. Deze absolute classic... Werd ook geen hit in, uh, in Nederland. Van het album Songs in the Key of Life komen we later uh, nog wel wat meer van tegen. knows no shame, nothing for your joy and pain. But I'll be loving you always. As yes, the day I know I'm living, but tomorrow would make me the past. For that I mustn't fear, for I'll know deep in. My To make it to that place, sometimes go hell. Change your words into truth in this? Want dat zegt nog het nummer zelf echt officieel wel een hit. Dat klopt. George Michael en Mary J. Blige. Die maakten de hituitvoering. Maar er gaat niks boven deze originale afname. Stevie Wonder en S. Songs in the Key of Life, daar kwam het vanaf. Op nummer 24. En dan denk je wat laag, wat laag. Ja, maar hierna komen we hem nog vijf keer tegen, hè? Ja, niet normaal. 15 keer uh, staat, hij de, staat hij erin, Stevie Wonder, in deze Motant op 60. Dan zou je denken: ja, de, de, de absolute hofleverancier. Ja, hij had net, net zo goed nummer 1 tot en met 15 kunnen staan. En uh, weet je wel, en de rest komt daarna. Had net zo goed gekund, maar dan is de lol er toch ook wel een beetje vanaf. Um, ja, en, en hey, besef je, hij komt hierna nog vijf keer langs. Dus het is een uh, prachtige plek: 24 voor deze S van uh, Stevie Wonder. Eén plekje hoger dan. Um, even kijken. Ja, daar is hij. De alle. Nee, de tweede hit. Tweede hit, nou. Ja. Kun je nou fluiten? Ook, volgens mij. Nou, ja, deze van de Commodores. Kijk, daar is het fluitje. Op nummer 23, daar staat deze. Brickhouse. Brick House. She's a brick night of my time. Just letting it all hang out. She's a brick. I like Lady Stack, that's a fact. I ain't holding nothing back. Ow, oh, she's a brick! House! Well, it together, everybody knows. This is how the story goes. She knows Doordat we volgens mij kijken hebben, ik weet het niet zeker, maar volgens mij hadden we heel even alleen uh, geluid op rechts. Uh, tenminste, in ieder geval deze, deze opname, of tenminste, het ligt niet aan deze opname, maar uh, volgens mij qua stem is het nou weer goed uh, zo te zien. Even kijken, nummer 23 in de Motant op 60, Commodores, nou Commodore, Brickhouse uh, staat in de lijst. En, uh, en terecht natuurlijk, op nummer 23 in uh, deze prachtige lijst, de Motown Top 60 is dit. En dan moet ik even kijken, ja, dan gaan we hier alweer naartoe. Ja, op nummer 22, vorige week, toen kwamen we ze ook al één keer eerder tegen. Dat was met uh, Behind a Painted Smile. Nee, we hebben nu nou, we hebben alleen geluid op rechts. Ik even, even kijken. Maar ze staan er nog een keertje in hoor, met deze... Deze lijst die is vanaf nu alleen nog maar te horen in mono, want ik heb, ja, ik heb even met de technische dienst gebeld, uh, maar in één keer plots uit het niets, alleen nog maar geluid op rechts, tenminste niet uh, nu ik spreek. Dan uh, ik ben ik op links en rechts te horen. Maar de muziek is uh, voornamelijk alleen op uh, de rechterkant te horen. Dus ik heb even de, de technische diensten heb ik gebeld. De voicemail ingesproken. Dus hopelijk wordt het uh, zo snel mogelijk opgelost. Op nummer uh, 22 in de lijst. Want ja, we gaan gewoon door. De Ice Brothers. Eén keer stonden ze dus eerder in. Uh, de onderste helft vorige week. Behind the Painted smile, Maar deze, die staat er uh, die staat net wat hoger. This old art of mine is weak for you. En dan? Ja, zij zijn een van de hofleveranciers. Ze staan er maar liefst zeven keer in. Waarvan dit de hoogste is. Dus ja, nog niet eens in de top 20. Geen één Supremes in de top 20. Dat is wel uh, schokkend. Maar deze dus wel op 21. You can turn me You gotta try. Supremes, hoogstgenoteerde van deze dames in de lijst op nummer 21. You Can't Hurry Love. Ja, de Moten Top 60, daar luister je naar. Je hebt er alweer 10 gehad. Veel, veel ja, liedjes ook in de lijst die later een nog veel grotere hit zijn geworden, allemaal in andere uitvoeringen. We krijgen er nog een aantal te goed, ga ik niet verklappen welke dat zijn, maar bijvoorbeeld Don't Leave Me This Way kreeg je vorige week al. Natuurlijk ook een hit in, de, in een andere grote uitvoering. meerdere uitvoeringen zelfs. You Keep Me Henning On, later ook in de ethisch gedaan. Ik ga er even snel heen door de lijst heen dan ga ik even kijken wat ik nog meer, nog meer tegenkom. Kom ik, ja, It Takes Two, hè? later door Ward Stewart en Tina Turner, ook nog een hit geweest. Uh, ain't Too Proud, to Back natuurlijk, hè? Rolling Stones. Even kijken, dan ga ik nog een stukje hoger. Wat kom ik nog meer tegen? Nou, bijvoorbeeld nog uh, Rare Earth dus, hè? zojuist gehad. Stevie Wonder, in een andere uitvoering, grote hit geweest. En dus deze ook van de Supremes, You Can't Hurry Love, grote hit natuurlijk, door uh, Phil Collins. Even een overzichtje van de nummers 30 tot en met 21 in deze lijst. Op nummer 30, de Supreme's Baby Love. Op nummer 29, Rare Earth, Get Ready. 28, Undisputed Truth, Smiling Faces Sometimes, Junior Walker and the All Stars. Shotgun op nummer 27. Op nummer 26, de Detroit Spinner's met It's a Shame. Op nummer 25, Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted, Steve Wonder met S op 24, 23 is voor de Commodores, Brickhouse, Ice Brothers, This Old Heart of Mine is Weak for You op 22. En zojuist gehoord op nummer 21, The Supremes, And You Can't Hurry Love. We komen hem nog vijf keer tegen, in totaal staat hij er 15 keer in. Stevie Wonder, en ook deze die heeft de, de lijst gehaald. In Nederland niet eens in een dit geworden, kwam niet verder dan de tipparade destijds. Het komt uit 1970... Signed, sealed, delivered, I'm yours. Ook dit weer later in uh, het geworden hè? in een uh, andere uitvoering. Met origineel dus niet. Top 20 hebben we zojuist geopend met Stevie Wonder en signed, sealed, delivered, I'm yours. Eén plekje hoger op nummer 19, ook weer een bijzondere plaat, want dit is de oudste uit heel de lijst. Sterker nog, het is de oudste Motown-hit ooit. Het komt ook uit het, uh, het jaar dat Motown werd opgericht, 60 jaar oud, uit 1959. En het heeft de lijst gehaald, uiteraard, op nummer 19, Barrett Stron. En Money. That's what I want. 1959, jaar van afkomst, de plaat in de lijst. Barrett Strong, money, that's what I want. Hij schreef ook nog veel uh, motie aan deze Barrett Strong. Daarvoor op nummer 20, Steve Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Ja, en dat is uh, leuk, want we gaan over van de eerste Motown hit... naar de eerste Motown nummer 1 hit in uh, Amerika dan in ieder geval. Je had de Supremes, nou, die hebben we, die hebben we inmiddels gehad. Uh, maar je had ook de Velvets. Nou, die hebben de lijst echt net niet gehaald. Maar je had ook de Marvelettes. En zij scoorden de allereerste nummer 1 hit... de allereerste Motown nummer 1 hit in Amerika. En ook nog een leuk feitje, zojuist die, uh, die hit die je zojuist hoorde... Money, that's what I want. En deze, Please, Mr. Postman, zijn allebei gedaan... Door de Beatles en ook allebei op hetzelfde tweede album With The Beatles. Maar we gaan nou natuurlijk voor de Motown uitvoering op uh, nummer, even kijken, ja ik ben niet goed met cijfertjes, hoor. nummer 18 uh, is dat dan The Marvelettes, please, Mr. Postman. Let's and en please, Mr. Postman op uh, nummer 18 in uh, deze Motown Top 60. Veel mooie berichtjes uh, die komen binnen van uh, de, ja, deze lijst. Mensen die lekker aan het genieten zijn van de Motown Top 60. En uitkijken naar uh, de, ja, de booste regionen van uh, deze lijst. Nou, daar moet je nog een klein uurtje op wachten. Maar uh, veel mensen die lekker aan het uh, genieten zijn. Lekker met een wijntje in de tuin. Ja, ik snap dat toch. Deze temperaturen heerlijk. En dan uh, al die Motown-liedjes, uh, al die Motown-hits, al die Motown-sound. Ja, heerlijk. Ja, wonder. Stevie Wonder. Niet geschreven ter gelegenheid van de geboorte van zijn dochter Aisha. Songs in the Key of Life. Daar stond het op. Werd geen zin al, Maar wel een klassieker. Isn't she lovely? bijna magisch wat hier gebeurt. Kunst met een hoofdletter K. Prachtig die, uh, die geboorte van uh, dochter van Stevie Wonder hier uh, in vastgelegd. dochter Aisha met gewoon ook echt de opname van haar geboorte aan het begin en ook hier. Uh, tijdens de solo, de Montharmonica solo die ik ook uh, na, redelijk uh, goed meedeed uh, al zeg ik het zelf. Stevie Wonder Isn't She Lovely op uh, nummer 17 uh, in de lijst maar hij had op, in principe had hij nog veel hoger gemogen. Wat een, wat een schoonheid dit. Überhaupt gewoon dat album. Wauw, wauw, wauw. Songs in the key of life. En dan komen we nog uh, een aantal stuks uh, ja, tegen hoor, in, uh, in de bovenste helft. Nu de nummer 16. Ja, voordat we naar het, uh, het volgende uur gaan. Uh, je gaat het niet geloven, maar echt soms Zoek het maar op, werd het tientje. Dit is geen hit geweest in Nederland. Nee, het kwam niet verder dan de tippenraden destijds. Commodores, twee keer staan ze in de lijst in deze Motown Top 60. Je kreeg ze net al op nummer 23 met Brickhouse. Maar deze, ja, die hoort er toch wel echt in. Commodores, easy, op nummer 16 in de Motown Top 60. No, het My Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see I'm big stone and I bought Yeah Ooh, That's why I'm easy I'm easy like That's why I'm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 like Sunday morning Een grote hit voor Faith No More. Deze van de uh, Commodores, Easy, kom niet verder dan Easy. de Tipperary destijds. De originele afname. Brickhouse die staat er dus ook in, maar Machine Down bijvoorbeeld niet gehaald. To How To Trot, maar ze hadden nog meer hits. Hè. Three Times a Lady staat er niet in. Ceylon staat er niet in. Night Shift staat er niet in. Sowieso heel veel uh, jaren 80 uh, materiaal heeft de lijst niet gehaald. Want ook in de jaren 80 uh, heeft Motown veel hits uh, voortgebracht. En ook zelfs begin jaren 90 uh, zelfs een paar. Nummer 16 deze dus voor de Commodores. En Easy. Dit is Lokale Omogole, de omroep. Voor en Rio. Zometeen, echt de crème de la crème. Uh, ja, uh, nou niet normaal. Kerst op de taag, neusje van de zaal, blijf luisteren. Het is lokale Omgore regio nieuws Op zaterdag 28 september van 1 tot 4 is de open AZC-dag. Veel asielzoekerscentra's in deze regio openen hun deuren voor het publiek... om een indruk te geven van het dagelijks leven op een AZC... en ontmoetingen tussen Nederlanders en bewoners te laten plaatsvinden... De Open AZC-dag is een initiatief van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Vluchtelingenwerk Nederland. De Landelijke Open Dag wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Meer informatie over de Open AZC-dag, kijk op de website. Tot besluit het weerbericht. Het is wederom warm in de regio Goorlen en Riel, met temperaturen tot 30 graden. De nachttemperatuur ligt om de twaalf. De komende dagen blijft dit weerbeeld zo. En vanaf zaterdag gaat die weer fix omhoog naar 32 tot 34 graden. Tot zover het lokale omhoop regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomhoopgoorlen.nl Lokale omhoop lokale De omroep voor Goorlen en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via omopgolen.nl de Motown Top 60 Nummer 15 Nummer 15, Martha Reeves en de Vandellas Dancing in the Street. Welkom, welkom bij uh, de Motown Top 60. Dit uh, is het, uh, de, de tweede special uh, uitzending van uh, Break the Week. Op deze woensdagavond, 26 juni 2019. Het is 5 over 10. En uh, ja, welkom, welkom bij de laatste 15, het is uh, ja, echt de kers op de taart, de crème de la crème, het neusje van de spreekwoordelijke zam, dus dat zal hem wel worden, het, het komend, uur. komend uur krijg je nog uh, nou, nu de 14 grootste Motown hits ooit gemaakt. Niet per se, nou ja, de grootste, die, die zitten er zeker tussen, maar is die helemaal, ja, het is... Een ongeveer lijstje, je moet hem niet te letterlijk nemen, maar de beste en de grootste hits die zitten er absoluut uh, tussen. Met zojuist dus op nummer 15 Martha Reeves en de Vandella's Dancing in the Street. Later ook in 1985, dus 20 jaar later een grote hit voor niemand minder dan Mick Jagger en David Bowie. Maar ja, de Motown-versie staat natuurlijk hier in de lijst op nummer 15. Ik heb uh, begrepen dat uh, inmiddels ook uh, weer de technische storing dat die een beetje verholpen is. Want ja, zoals je hoort, we hebben weer geluid op zowel links en rechts. Dus, <laughs> dat is mooi. Uh voor de podcast natuurlijk. En ik, uh, ik heb ook uh, begrepen van m van den Hout dat we snel door moeten doen. Willen we de nummer 1 überhaupt voor 11 uur gaan halen? Dus... Ik stel voor, we gaan gewoon snel door. We zijn bij nummer 14 gebleven. Uh, of ja, ik moet ik zeggen, oudste platen dit uur komt uit 1962. De jongste uit 1977. Deze die komt uit 1967. Dit uh, uur komen we maar liefst vier keer tegen. Hij is ook een van de hofleveranciers van de lijst. Zes keer staat hij erin. Dit uur dus maar liefst vier keer nog. Marvin Gaye samen met Tammy Terrell. Ain't no, thing, uh, ain't no mountain how, high enough. Zo. Was een mis. En Marvin Gaye kan het beter hoor maar. Later ook nog opgenomen door Diana Rossi, scoorde er nummer 1 mee in Amerika. Deze is nou, minstens zo succesvol zeker in Nederland. Marvin Gaye, Tammy Terrell, 1 No Mountain, High Enough op nummer 14 in de Motown Top 60. Saskia die vraagt, kunnen we de lijst ook nog ergens terugluisteren slash bekijken? Ja, komt allemaal gewoon online. Morgen dan uh, staat uh, de lijst helemaal op onze Facebookpagina facebook.com slash breakdeweeklog. Slash break slash weeklog En uh, ja, ook uh, hij is gewoon helemaal terug te beluisteren Als uh, podcast hoor, deze uitzending Geen enkel probleem Service from me to you wij staan er twee keer in The Jackson 5 Vorige week kwamen ze al tegen, dit is op nummer 13 hun hoogste I Want You Back Put your back. Jackson 5 staan er maar slechts twee keer in, jongens. Had veel vaker gekund, natuurlijk. In Amerika nog veel groter destijds dan hier in Nederland. Albi, Dare heeft het niet gehaald. Who's Love You staat er niet in. The Love You Save. maar wel ABC. Die kwam hier vorige week al tegen. En uh, deze I Want You Back op nummer 13 in uh, de Motown Top 60. Michael Jackson solo, die staat er ook in met Ben. Die uh, hoorde je ook al vorige week. Gisteren natuurlijk tien uh, jaar geleden dat uh, Michael Jackson overleeft. Dus hij staat natuurlijk terecht een aantal keer in, uh, in deze lijst. Nummer 12, ook nummer 1 in Amerika. Mary Wells, geschreven door Smokey Robinson. We komen nog een paar hits tegen later die geschreven zijn door deze man. Dit is My Guy. Take me away from my dus, uh, Geschreven dus Smokey Robinson. Mary Wells. Nee, in Amerika. My guy. Op nummer 12 uh, in de lijst. Ja, dan nou, um, nummer 11. We zijn uh, bijna aan de top 10 beland. Maar eerst nog uh, de nummer 11. Dubbel, dubbel 1 uh, werd er altijd uh, gezegd door Jeroen Nieuwhuizen in de top 40. D dubbel 1. De um, contours die staan daar. De oudste platen, um, ja, of nou in ieder geval op, de, op twee na uh, oudste platen in de lijst. Maar wel de oudste platen dit uur. In de top 3 staat die van uh, oudste platen in heel deze lijst. 1962 was het. Toen kwam dit uit. Later ook nog uh, in de film Dirty Dancing. Do you love me? Nou, stukje dansen jongens.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 Hé, hey, kom op jongens. Nog heel even, nog heel even. Kom op, hup. Nog eentje. Nummer 11, dubbel 1, Contours. En Do You Love Me? Even een overzichtje van de, de nummers 20 tot en met 11. Op nummer 20, Stevie Wonder, signed, Steel, delivered. I'm Yours. 19, Barrett Strong, Money, That's What I Want. 18, Marv, Lets, Please, Mr. Postman. 17, Stevie Wonder, Isn't She Lovely. 16, Commodores, Easy, Martha en the Videlis, Dancing in the Street. Op een 15, 14, Marvin Gaye en Timmy Terrell. Eén om uit en high enough. Uh, op nummer 13, The Jackson 5 met I Want You Back. My Guy van Mary Wells, op nummer 12. En zojuist gehoord op nummer 11, The Contours. En Do You Love Me. Dan gaan wij naar de top 10. De top 10 van de Motown top 60. Met op nummer 10... Marvin Gaye, let's get it on.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 I love you. Twee maanden geleden is het 35 jaar geleden dat uh, hij werd doodgeschoten door zijn eigen vader. En zou hij eigenlijk ook 80 jaar uh, geworden zijn. Marvin Gaye, let's get it on, op uh, nummer 10 in de lijst. Ja, we zijn de top 10, die zijn we officieel uh, ingegaan van deze Motown top 60. Oeh, spannend. Spannend, hoe gaat die top 10 eruit zien? Nou, ik kan je in ieder geval al vertellen wie er op nummer 9 staat. Twee keer staan ze erin, hun hoogste notering is deze op nummer 9. Richard Abider, The Four Tops. What's Geschreven door het uh, trio Lemon Doge Holland. Of Holland Doge Holland is het. <laughs> Lemon Doge. Holland Doge Holland. Door dat uh, trio uh, is het geschreven. Ze schreven ook zo'n beetje alle hits voor, uh, voor de Supremes. Ze hebben iets van 30 nummer 1. Is op hun naam staan in Amerika. Niet normaal. Ze schreven dus ook deze. voor tops op nummer 9. Reach Out. I'll Be There in the Motown Top 60. Waarbij we steeds dichter bij die top 3 komen. En ook dus de nummer 1. Later werd het ook een hit voor Queen's Clearwater Revival. Of nee, nee, dat was zelfs het origineel van uh, volgens mij. Marvin Gaye, Motown versie, staat op nummer 8. I heard it through the grapevine. CCR, Creedence Clearwater Revival, maar de originale afname, die was er echt voor Marvin Gaye op het motown label I Heard It Through The grapevine. Pine. Op nummer 8 in de motown Top 60. Ja, hij is een, een van de hofleveranciers, hè, samen met uh, Supremes en dus deze gast, en horen ze hoe die bas is. TV Wonder, maar liefst 15 keer staat hij in de lijst. En we komen hem nog drie keer tegen waarvan dit de eerste is van die drie. i Wish: Songs in the Key of Life: daar kwam het vanaf op nummer 7. Toeters. Zijn geen toeters maken, is gewoon een blazersectie. Ja, weet ik ook wel. Komen we later nog meer tegen hoor, wees maar niet bang. Nummer 7 voor Stevie Wonder en I Wish. In de Motown Top 60. En ja, ik heb het gezegd. het is. Uh... Het is een, uh, ja, eigenlijk gewoon een heel algemeen lijstje. Maar ik heb vorige keer wel gezegd, er is één nummer, één nummer in heel deze lijst... wat ik wel een beetje om, uh, omhoog heb gesmokkeld, omdat ik er zo uh, fan, fan van ben. Dus uiteindelijk is deze plaat uh, op, uh, op nummer zes terechtgekomen. Maar volgens mij is het gewoon uh, geheel terecht. Want in dit nummer zit een van de mooiste zinnen aller tijden. Uh, my smile is my make-up. I wear since my breakup with you. Op nummer 6 in de motentop Top 60, Smokey Robinson en The Miracles. Twee keer in de lijst, The Tears of a Crown en dus deze, The Tracks of My Tears. Smile looks out of place If you look closer, it's easy to trace The tracks of man Substitute, because you're the permanent. Komt die zing! My smile is my make-up I wear since my break-up with you Nee, zo terecht. Smokey Robinson en Miracles, The Tracks of My Tears, op uh, nummer 6. Smokey Robinson, hij schreef ook veel van anderen. Rare Earth, Get Ready, die kwamen we al uh, eerder vanavond op 29 tegen. Ook Mary Wells, My Guy, schreef hij. En er staat er nog eentje, ietsjes hoger, uh, die ook van uh, zijn pen komt. Van zijn geschreven hand, Ja. Smokey Robinson en The Miracles, The Tracks of My Tears. En daar is hij weer. De top 5, hij is officieel geopend. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Dat is de laatste dan over dit album. Op nummer 5 staat hij, met deze toeterplaat. Sir Duke, Oda en Duke Ellerton. It's like hell is ringing out Oh! da Nummer 5. Sir Duke Stevie Wonder, zijn ode aan Duke Ellington Daarvoor op nummer 6. Smokey Robinson and the Miracles. Met The Tracks of My Tears. En dit is dan eigenlijk de hoogst genoteerde Smokey Robinson. Want hij schreef deze. De nummer 4. Daar zijn ze. De Temptations. Drie keer staan ze in de lijst. Dit is de tweede keer. Dus je komt ze sowieso nog een keer tegen in de top drie. Dit is alvast op nummer vier. My Girl. Dezens, my girl, on a cloudy day. Oh, perfect ook met het weer. Nummer 4, Temptations, My Girl. En dan de top 3, geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong. En ook geproduceerd door diezelfde Norman Whitfield. Het origineel, dat was eigenlijk voor Undisputed Truth. Die uh, kwamen we eerder vanavond al tegen. Ja, die hadden de eerste versie, gek genoeg. Gek genoeg, een cover, een cover op nummer 3. Dennis Edwards, hè, staat een grote namen in, uh, in de band, de Temptations. Want ja, ook de Temptations op nummer 3. Dennis Edwards, hij was uh, een van de grote namen van, uh, van de Temptations. Um, hij was er eigenlijk totaal niet mee eens om dit in te zinnen, vanwege... Ja, natuurlijk die eerste zing. Het was de 3 of the september, the day I always remember... because that was the day my daddy died. Nou, de schrijvers die hebben dat niet helemaal zo bedoeld... Het is een beetje uit de hand gelopen, want zijn... Uh, vader overleed eigenlijk op 3 oktober... in plaats van 3 september. Maar goed, in dit lied is de vader... een reizende, beruchte rockenjager... en wanneer hij sterft... vertelt zijn echtgenote open aan hun kinderen... over zijn luiheid... en toen hij achter de dames aan zat... Op nummer 3, Opnieuw, The Temptations. Hun hoogste van drie noterenden. Papa was a rolling stone. Nummer 3.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 Met My Girl. En op nummer drie dus met uh, Papa Was A Rolling Stone. Later ook nog een hit in de uh, uitvoering van Was Not Was en uh, George Michael. Het brons is dus uh, voor hun. Op uh, nummer drie staat deze. Papa Was A Rolling Stone. Ook nog even een, le een leuk feitje. Hè. Ze zaten er allemaal in. Eddie Kendricks, Dennis Edwards, David Ruffin. Het uh, is Papa Was A Rolling Stone De op één na langst. Uh, ja, hoe zeg je dat? Het nummer met de op 1 na langste lengte, dus de, ja, dit is dan de zinnoversie, duurt 7 minuten. Er is slechts één minuut in die lengte, zeg maar langer, dat op nummer 1 heeft gestaan in Amerika. In de Billboard Hot 100. Het was Don McLean met American Pie. Nou. Ja, en natuurlijk die baslijnen hierin. Die leidt gewoon een heel eigen leven. Nummer 3, The Temptations, Papa was a Rolling Stone en terecht, nou, dan het zilver, het zilver. De plaat gaat over de gevaren van geloven in bijgeloof. En volgens deze artiest zijn dat dan nou, onder een ladder lopen, een spiegel breken, hè? het brengt ze zeven jaar ongeluk. Nummer 13, nou daar staat hij gelukkig niet, deze artiest. Drumritme is bedacht door Jeff Beck, de Jeff Beck, ja. En Stevie Wonder, hij wilde dat Beck het zelf zou opnemen, Jeff Beck. Maar hij liet zich toch door platenbaas Barry Gordy overtuigen om het zelf op te nemen. Later is het wel gecoverd door Jeff Beck overigens. Daar staat hij, opnieuw, 15 keer in de lijst. Dit is zijn hoogste Superstition op Stevie Wonder. Superstition in deze Motown Top 60. Overzichtje van de nummers 10 tot en met 2, tot we naar de nummer 1 gaan. Spannend hè? Op nummer 10, Marvin Gaye, let's get it on. Op nummer 9, The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Op nummer 8, Marvin Gaye en I Heard It For The Grapevine. Stevie Wonder, I Race op nummer 7. Smokey Rawson and the Miracles, The Tracks of My Tears op 6. Op 5, Stevie Wonder, Sir Duke. Temptations, My Girl op 4. En The Temptations met Papa Was a Rolling Stone op nummer 3. Stevie Wonder, Superstition, die hoorde ze juist op nummer 2. En dan... De nummer 1. Het goud. Voor wie is die gouden plak? Hij produceerde het lied zelf. En hij schreef ook mee. En het is een nummer dat in de Motown scene een totaal andere keek gaf eigenlijk op de liedjes. Eerst waren het vrolijke, Sixties hitjes, hè, allemaal, ja, ingespeeld door dezelfde band. Maar vanaf hier werd het anders, want dit is een van de allereerste protestliederen die is uitgebracht op het Motown label. Ook Stevie Wonder en The Temptations die gingen later uh, aan de protestliedjes. Uh, Opgenomen in Hitsville, USA in Studio A, ja, en het verhaal, het is nog altijd actueel, de tekst. Geschreven en verteld vanuit het oogpunt van een veteraan die terugkomt uit de Vietnamoorlog. Hij kijkt kritisch naar Amerika, naar de Verenigde Staten. Het land waarvoor hij vocht en waar hij niets anders ziet dan onrecht, vaardigheid, leed en haat. Nummer 1 in de Motown Top 60, Marvin Gaye. Let's of what's going on? My mother, there's too many of you to cry.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 War is not the answer For only love can come hate You, you know, know we've got to find a way oh. to, to bring, bring some love, love and get here today oh. Oh. Picket lines And picket signs Sister. Don't punish me Sister. With brutality Sister. Talk to me So you can see oh, what's By the things we're wrong Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hands is Oh, you know that we tend to find Drink some understanding here today Oh, oh, oh Pick it flat And pick it silent Don't punish me Come on, talk to me, you can see what's going on, yeah, what's going on.